Opvallend veel zelfdoding onder arbeidsongeschikten, Bart, Dix, Volkskrant. 4 december 2013, uitkeringsgerechtigden plegen beduidend vaker zelfmoord dan mensen met een baan. Zelfdoding komt vijf tot acht keer vaker voor bij mannen en vrouwen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Medewerkers van gemeentelijke sociale diensten moeten worden getraind om gedrag te herkennen. Dat concludeer een GGD Den Haag het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Leids Universitair Medisch Centrum in een studie die vandaag verschijnt. Ze analyseerden de sociaal-economische en demografische kenmerken van iedereen die tussen 2002 en 2011 is overleden door zelfdoeling. In die tien jaar betreft het 15.178 mensen, gemiddeld vier per dag. We hadden verwacht uitschieters te zien bij uitkeringsgerechtigden, maar de verschillen zijn toch wel opvallend groot. Zegt onderzoek terenske Gillesen van GGD Den Haag. Het beeld is doorgaans dat alleenstaande mannen vaker suicidaal zijn. Maar het hebben van een uitkering blijkt ook een belangrijke factor. Onder mannen met een uitkering komt zelfdoding ruim 4,5 keer vaker voor. Bij vrouwen met een uitkering is dat zelfs ruim 6 keer vaker. Oorzaak. Mensen met een werkloosheidsuitkering zijn al kwetsbaar maar degene met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering nog meer. Geen werk hebben kan leiden tot suicidale gevoelens, maar depressieve en suicidale gevoelens kunnen ook juist de oorzaak zijn dat iemand zijn baan verliest. Wat oorzaak en gevolg zijn, kunnen we niet achterhalen. Voor preventiemaatregelen maakt dat niets uit, zegt Gillesen. Ons onderzoek geeft inzicht in de risicogroepen waar je extra op moet letten. In Nederland stijgt het aantal suïcides sinds 2007. Dat jaar betrof het 1345 gevallen tegen 1753 in 2012. Internationaal is een verband gelegd tussen het aantal zelfmoorden en de stijging van de werkeloosheid. Toezichthouder controleur begeleider, de P van de wethouder Rabin Baldewesings, volksgezondheid, vindt de conclusie schokkend. Het laat maar weer eens zien hoe belangrijk werk en inkomen zijn. Dan sta je anders in het leven. Hij wil in Den Haag toezichthouder trainingen invoeren voor onder meer medewerkers van de schuldhulpverlening, het onderwijs, de politie en de uitkeringsinstanties. Deze toezichthouders kunnen suïcidaal gedrag tijdig signaleren en mensen de weg wijzen naar hulpverlening. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie noemt dat als een van de effectiefste preventieve maatregelen, zegt Baldiweisings. Dat nader in kaart is gebracht welke risicogroepen vaker dan gemiddeld suicidaal zijn, is belangrijke informatie, zegt Marieke de Groot, senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is zelf niet betrokken bij de studie. Als je vervolgens mensen leert om suicidaal gedrag te herkennen, kun je zeker positieve resultaten behalen.